In uur, Mark Hokke met het NOS Journaal. De boekraket waarmee vlucht MH17 werd neergehaald... was afkomstig van de 53ste brigade van het Russische leger uit Koersk. Het is bekendgemaakt op een persconferentie van het JIT... dat onderzoek doet naar de ramp met de MH17. Eerder concludeerde onderzoekscollectief Bellingcat hetzelfde. Op de persconferentie van het JIT werd een uitgebreide reconstructie getoond... met beelden van een convooi met raketinstallaties dat vier weken voor de ramp uit Rusland vertrok naar Oekraïne. Een van die installaties heeft overtuigende overeenkomsten... met de installatie die de boekraket afvuurde... waarmee MH17 werd neergehaald. Gewelddadige acties van extreem-linkse groeperingen... leiden vrijwel nooit tot vervolging of een veroordeling. Dat zeggen onderzoekers in een rapport voor het ministerie van Justitie. De onderzoekers schrijven dat de daders vaak heel goed weten... hoe ze vervolging moeten ontlopen... Zo dragen ze vaak donkere kleding en bedekken ze hun gezicht. De werkgevers in het openbaar vervoer zijn verbijsterd over de houding van de FNV in het CAO-conflict. Na onderhandelingen lag er een loonbod van ruim 8% voor drie jaar, maar dat werd door de leden afgewezen. Nu wil de FNV bovenop het loonbod een extra doorbetaalde pauze en een extra loonsverhoging. De werkgevers vinden dat onhaalbaar en onbetaalbaar. Oud-minister Bussemaker wordt hoogleraar in Leiden. Ze gaat bij het Leids Universitair Medisch Centrum onderzoek doen... naar hoe je nieuwe inzichten uit de medische en sociale wetenschappen... kunt inzetten in de samenleving. Bussemaker was eerder minister van Onderwijs... en staatssecretaris van Volksgezondheid. Woonwarenhuis IKEA roept wereldwijd de Slada-fiets terug. Er zijn problemen met de aandrijfriem... die in plaats van een ketting wordt gebruikt. Die riem kan knappen, waardoor de fietser kan vallen...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 Ja, ik wel, maar met een kanarie niet.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 maar dan zit daar ook geen canaris.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 Het is uh, toch wel eventjes uh, heel apart, hè, he, dit. Uh, het, uh, een originele opname, een hele oude opname... van het orkest van uh, Duke Ellington. Ik had voor het nieuws al even een staartje. Maar ik denk, dat kan natuurlijk niet. Uh, want het is uh, vandaag officieel de sterfdag... van uh, deze gigant... Edward Kennedy Duke Ellington, zo heet hij officieel. Hij werd geboren in Washington, DC op 29 april 1899. En hij overleed in New York op 24 mei 1974. En is Amerikaans jazzpianist, orkestleider en vooral ook. Componist, want hij heeft hele uh, prachtige stukken geschreven, waaronder dit wat u net hoorde. Take the A-Train. Ellington uh, werd geboren als zoon van de oberkelner James Edward Ellington... die ooit in het Witte Huis had gewerkt en daarna een service dreef. En zijn vader probeerde de kinderen natuurlijk op te voeden... zoals dat in die dagen in de burgerlijke middenstandsfamilie uh, uh, gebruikelijk was... Zijn eerste pianolessen kreeg de, de jonge Ellington op zevenjarige jarige leeftijd van zijn moeder. En daar vond hij geen etan. nee. nee. Hij, aanvankelijk had hij er helemaal geen plezier in en werden de lessen gestaakt. Maar toen hij op 14-jarige leeftijd de pianist Harvey Brooks had horen spelen... ontvlamde zijn interesse vanwege zijn deftige verschijning... werd hij door zijn klasgenoten al in zijn jeugd, Duke... ...hertog genoemd. Duke is het Engelse woord voor hertog, hè, dat u dat even weet. Ja? Oké. Okay. Zijn carrière als professioneel muzikus... ...begon toen hij uh, 17 jaar oud was. Op 27-jarige leeftijd... Uh, ...ging hij met zijn vriend Arthur Wetzel... ...naar New York... ...en sloot zich aan bij de groep van Elmer Snowden... Uh, de Washington Black Sox. En na problemen met Snowden... werd Ellington tot de nieuwe leider van de band gekozen. Inmiddels uh, heette hij de, uh, de Washingtonians genoemd. Nou, en uh, hoe het verder is gegaan... dat weten we natuurlijk onder jazzliefhebbers... is Ellington nog steeds een grootheid. Een man die prachtige stukken schreef en die eh, samen met onder andere Count Basie natuurlijk verantwoordelijk was... voor de grote Amerikaanse big bands uit de jaren... Eh, nou, zeker de jaren 40, 50 en 60 ook. Niet te vergeten. Duke Ellington, fantastische man. En eh, we zetten hem toch eventjes in het zonnetje. Ondanks dat hij al een hele tijd eh, niet meer onder ons is. Dat geldt ook voor de volgende artiest, trouwens. Het is een hele aparte versie. versie. Dit is Gene Clark... Ooit lid van The Birds. En hij maakte deze versie van het Bob Dylan nummer Mr. Tamarine Man. Moet u horen hoe mooi. I know that evening's empire has returned into sand. Left me blindly here to stand. And but for the sky there are no fences facing. My weariness amazes me I'm branded on my feet And I have no one to meet But the ancient empty streets To death for dreams. Ja, Gene Clark, oftewel geboren als Harold Eugene Clark. En dat gebeurde in Tipton, Missouri in, op 17 november 1944. En hij overleed in Sherman Oaks, dat ligt in Californië, op 24 mei 1991. Dat is een Amerikaanse singer-songwriter. En hij richtte in 1964 samen met David Crosby en Roger McQuinn de folksonggroep The Birds op. En na twee jaar begon hij aan een solo carrière. Maar hij bleef door de jaren heen wel samenwerken met de voormalige leden van de band. En het nummer wat u hoorde was natuurlijk het door Bob Dylan uh, geschreven Mr. Tambourine Man Bob Dylan. Nou ja, u heeft het al eerder gehoord, die ook jarig is vandaag. En maar liefst 77 is geworden. Nou, de volgende gast in de uitzending is nog lang geen 77. Die moet nog even een tijdje door. Toch? Ja. ja, ik zat te wachten tot de tune eigenlijk. Ja, die komt niet. <laughs> Uit de startblokken. Een vooruitblik op... Zandvoort luncht sport. Ja, en we hebben hem weer aan de telefoon, hè, dames en heren. Onze, onze sportgigant, uh, dames en heren. De man die alles weet van sport. Toch? Zelfs van kikdammen. Kikdammen? Ja, joh, weet hij ook alles van. Oh. <laughs> Jullie overdrijven weer, jongen. Ja, ja hij weet hey, ook... Hey Henny. Maar ja. inderdaad, ik ben pas 50, dus uh, ik heb nog een tijdje te gaan. Ja. <laughs> hij, weet, hij weet ook heel veel van de nieuwe Olympische sport, hè? Ja, het is alleen jammer dat hij niet zo goed kan tellen. Nee. Maar hij weet ook heel veel van de nieuwe, nieuwe Olympische sport, hè? Oh, Die ja, welke? Ja, ko uh, kogelkoppen en speervangen. Ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja. Dag Hennie, hoe is het met je? Dag Ruud, wat fijn dat je er morgen weer bij bent jongen. Oh ja, nou, als ik op tijd wakker ben, man, dat hoop ik. <laughs> nee, het is alleen maar het is alleen maar voor de muziek hoor, die je kiest. Want oh. man, ik, je tambourine man is nou aan de telefoon, wat een fantastisch nummer jongen. Goed hè? Ja, ja een pracht. mooie remake van Gene uh, van Clark, ja echt heel mooi. Ja. Maar uh, wat hebben we morgen allemaal? Morgen is vrijdag. Ja, dat weet ik. Nou, dan zitten we van 12 tot 2 met uh, ZFM Sport, hè? Ja. Nou, en dat, ja, ik moet de mensen echt eerlijk in, inlichten. Het zal een beetje HFC, Koninklijke HFC gekleurd zijn. Oh, wat is nieuw, wat nieuw. We gaan praten over het kampioenschap van Jong HFC. Ja. Die werden vorige week, terwijl ze weggespeeld werden, uh, toch kampioen omdat tegenstander punten liet liggen. Ja. Die gaan dus nu voor de vierde keer... Nee, voor de, ja, voor de vierde keer in vier jaar spelen om het Nederlands kampioenschap. Zo. En dat uh, begint al heel snel. Dus we gaan praten met uh, Paul Heisenberg. En die gaat ons vertellen hoe dat, uh, hoe dat er verder uitziet. Ja, ja. Ontzettend spannend weer natuurlijk. Hey, maar dat koninklijke HFC, dat weten we ja, toch niet. Van de vier, wat? Dat koninklijke HFC, dat weten we toch? Ja, maar is dat is toch fantastisch? Ja, Warm. Morgen hebben we als gast de heer Mulman. Hij is elftalleider van de Zaterdag 1. En die gaan zaterdag ook kampioen worden. Ook al? Ook al. En dan hebben we ochtend om half negen de 13-3. Dat is mijn team. Ja. En die spelen een heel belangrijke wedstrijd tegen Hoofddorp. En als we die winnen, ja, je weet het al hè. Dan ben je ook kampioen. Nou, zou dat even mooi zijn, ja. Ja, Absichtheid, dus, Absichtheid. dus ik heb een kampioentje in de uitzending morgen. Ja, absoluut. Ja, je hebt een heleboel kampioenen in je uitzending. Ja, nou het is niet mijn is ook uitzending. Het is een kampioenen uitzending, hè? Ja, nee het is niet mijn uitzending. Het is jouw uitzending. Ja, nou we gaan natuurlijk ook wielrennen doen. De Giro komt te sprake. Gaat Tom ja. Milaan. dat gaan we vragen aan André Jansen. Gaat hij het nog redden of niet? Wat Hier denk je bent... zelf? Wat denk je zelf? Wat denk je zelf? Nou, het zou me niet verbazen als uh, uh, een paar jaar na deze uh, rit meneer... Uh, ...de leider in het klassement opeens uh, zijn titel wordt afgenomen als hij hem gaat winnen. Oh? Want dan hebben ze opeens weer een astma-middel gevonden bij hem, wat hij niet had opgegeven. En, oh. Uh, zo werkt dat tegenwoordig, Ja. Yeah. Astma-middelen laten je winnen in grote rondes. Oké. Okay. En ik moet je heel eerlijk zeggen, het verbaast mij zeer hoe sterk deze jongen rijdt... ...en dat kan niet zomaar opeens. Nee. Yeah. En hij is al een keer gepakt en zijn broer is nu geschorst omdat hij ook gepakt is op het spul. Ja. Dus yeah. Ja, het spijt me, maar ik denk dat Tom misschien toch wel uh, een kans maakt om hem te winnen. Dat spijt me niet hoor. Maar dat... Nee, dat spijt je niet. Helemaal niet. Nee. Dat vind je geweldig als hij hem wint. Maar ja, maar ja, ja hij vind... moet hem, het is natuurlijk leuker als hij hem, als hij hem echt wint. En niet doordat er een, een nummer 1 ineens eruit gegooid wordt. Dat zou natuurlijk een beetje jammer zijn. Het is, het is niet normaal als je opeens rijdt. Nee. nee. Maar goed, we hebben het daar morgen uitgebreid over, neem ik aan. Ja. Ja. En uh, nou, het wordt weer gezellig. Nou, en dan volgende week hebben we de laatste uitzending van VFM Sport. Ja. Want zoals je weet gaat deze jongen drie maanden naar Sint Maarten. Drie maanden? Jij ja bof Bips. En je weet, ik woonde daar 17 jaar. Hè. Mijn al ja. baas belde me of ik maar alsjeblieft even wilde komen helpen om de boel erop te bouwen. Ja, nou, ja. Dan natuurlijk, hè? Ja. Dat is logisch. Een vervelende taak. En ja, Paul. nou, niet, niet echt vervelend, hoor. <lacht> nou ja, ik, ik bedoel... Uh, het, het is dat natuurlijk wel een chaos daar. Uh, ja, de, het, het, ja het dat is wel zo. Het probleem zo. is, er is geen, geen uh, fabriek om het afval uh, te verbranden. Oeh. Dus, ja, ja, dat wordt dan ergens in het midden van het land in een in een lagoen wordt dat gegooid en af en toe in de fik gestoken. Ja. ja. Maar dat is natuurlijk. Kijk, Nederland moet nou maar eens een keer zo'n afvalverbrandingsogen afval, uh, neerzetten. Dat ja. Het mm -hmm. het vind ik ook. Wat in Nederland. Dus het moet gewoon een beetje menselijk zijn daar. Ja. ja. Dat vind ik echt hoor. Ja, nee, dat heb je goed, ook helemaal volgende gelijk. Volgende week in. laatste uitzending. En dat, ja. De, de, ja, dat doen we dan uh, ook omdat de dag daarna, en daar hebben we het weer, bij HFC het grootste toernooi, 400 deelnemende teams, van de sport voor uh, van het voetbal met, voor mensen met een handicap uh, wordt gehouden. En uh, daar is de prijsuitreiking door bekende Nederlander. Mag jij raden wie? En dan, uh, uh, ja, dat is natuurlijk toch allemaal wel leuk, hè? Ja. Het zijn leuke ja. dingen. Ja, absoluut. Ja. En die bekende Nederlander heet toevallig. Uh... HR? HR? Probeer er maar achter te komen, ja. maar dat zou best eens kunnen. <laughs> <laughs> Al, je hebt zelf helemaal niet zo'n bekende Nederlander, maar de mensen vinden dat wel. Dus, ja, ja, nou, ja. Ben je ook. Nou ja, ben je ook? Ja, je kunt het bedenken of niet, Hernie, maar je bent een bekende Nederlander. Ja. <laughs> in Zandvoort kent niemand me, joh. Nee, maar in je... <laughs> Zandvoort, ja, ja. maar je bent een bekende Nederlander. Hem. Ja en ik Lijkt me nou, meer en dan ik, genoeg. En ik ben, en ik ben Beverwijker. Ja. Uh, uh, of tenminste, ik ben Haarlemmer en woon in Beverwijk. En die ja. ken je ook. Dus ja. kan je nagaan, dan ben je al in twee, drie plaatsen bekend. Nou, dat is wel leuk, hè. Ja, ja, ja. <lacht> Hij weet het weer Wordt lekker te brengen, hè? Huh? Ik word er verlegen van. Oké. Okay. <lacht> nou, we gaan het morgen weer even gezellig maken. En um, ja. we gaan weer leuke muziek draaien. Nou, dat doe je altijd, Ruud, dus daar, daar ben ik kampioen in. Oh, nou, dankjewel, ben ik ook nog eens kampioen. Goh. En op speciaal verzoek van Joop van Nes, van, ja? de, van de Zandvoortse krant, moeten ja. we beginnen met broeilen. <laughs> nou, ik denk dat hij dan gelijk zijn radio uitdraait, onze Joop. Ja. En ik vind het fantastisch mooi nog steeds, hoor. Ja, ik ook. Ik vind, hij, is gewoon, hij is gewoon gepiepeld bij dat songfestivals. Ja, maar ja maakt niet uit. Okay. En een grote misdaad daar. Kom op, dat ja. met muziek. Ik noem het ook tegenwoordig het Eurovisie Songfestival's. Vooral ja. die S erachter is heel belangrijk. Ja, dat is belangrijk. Ja. Hey Henny, ik ga weer een plaatje draaien. Vindt het goed? Doe dat lekker. Tot en dan uh, zie ik je morgen. Dag Dolly. Dag. Dag. dag, dag. Een <laughs> fijne Hennie. uitzending morgen, Henny. Dank okay? Dankjewel. Jullie nu ook hè? Dankjewel. Dag. Doeg. Doeg. Doeg. Doeg.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 Where the sky grows gray and white We'll meet on the other side There across Is dat toch een fantastische zangeres? Ja, waanzinnig. Ik vind de Spaanse repertoire ook zo mooi. Ja. ja, helaas kan ze het niet meer. Wat dan? Maar is vrij ernstig ziek. Oh echt? Ja. Oh? maar ze ja. is toch nog heel jong? Nee, nee, nee. nee. Ze nee. is ook nog wel ouder, Linda Ronsted. komt. Op... waar? En... Ja, ja, die zit ook al tegen de zevende eh? van. Ik heb laatst wel eens gelezen wat ze had. Maar... Ik weet, ik kan... maar het is in ieder geval een ziekte waardoor ze niet meer kan niet meer kan zingen. Een beetje in de richting van ALS geloof ik. Als ik het, of... of uh, nou ja, ja iets, iets in die geest. Maar... Ja, het is echt zo. Of een of andere spierziekte. Ik weet, ik weet het niet meer precies, maar in ieder geval... Uh, ja. Nee. Nou, we zullen sowieso zoeken hoe oud zegt is. Maar die is ook wel... is ook wel een aardige oude dame, hoor. Een beetje... Het gekke in, in mijn gedachten is ze gewoon uh, nog altijd. Nou, had ja? de jaren 70 had ze al grote hits met You're No Good en, en dat, soort, uh, dat soort dingen. 1946 ja. is ze geboren. Nou, kijk, kan je nagaan. Ja. Dus ze is 72. Jeetje, ongelooflijk! Ja. <laughs> Goed, maar wij gaan eventjes naar het nieuws, naar dit prachtige nieuws. We zijn wel een beetje in de country, de cowboyliedjes, hè? Ja. De, de Jean Clark ja. al en ja. nou Linda ja, ja, ja, weer een beetje ja, ja. in de cowboyliedjes. Ja, maar dat is toch opvallend, vind ik, hoor, als je dit uh, zo doet, dat het allemaal steeds een beetje in dezelfde categorieën zit. Ja. Ja. Maar weet je wat we gaan doen? Nou, wat, wat gaan we doen? Jij gaat het nieuws lezen. Ga ik dat doen? Oh. Ja. Weet je wat, niet, hè? Wat schrijft dat? <laughs> Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, we gaan dit nieuwsbulletin aftrappen met een bericht van de gemeente. Want om terug te blikken op het afgelopen jaar en het eerste kwartaal van 2018... organiseert Werkgroep, Werkgroep Centrum, bestaande uit vertegenwoordigers van betrokken organisaties... bewoners, politie, horeca en de gemeente... een bijeenkomst voor bewoners en omwonenden...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 De werkgroep hoort graag uw ervaringen, wensen of ideeën voor de toekomst. En uiteraard is er ook gelegenheid om vragen te stellen aan de leden van de werkgroep. Dus kom langs op dinsdag 29 mei om 8 uur. En de inloop is vanaf kwart voor 8 in de blauwe tram aan het louis Carré. Er komt nog iets moois in, het, uh, in de blauwe tram aan het louis Carré. maar dan in het jeugdhonk, want daar wordt op maandag 4 juni... van 8 uur s avonds tot half 10... een zelfverdediging lesgegeven in het jeugdhonk door Jan Fransen. Want ja, weten jeugd eigenlijk wel wat je zou moeten doen... als iemand je probeert tegen je zin vast te pakken... of te slaan of te steken... Jan leert de jongeren op een verantwoorde manier om jezelf te verdedigen in noodsituaties. De kids uit Zandvoort tussen 12 en 18 jaar zijn welkom en de deelname is gratis. Zoals ik zei is het jeugdhonk in de blauwe tram, maar dan boven de bibliotheek. De kinderboerderij van Center Parks is in de nacht van zondag 20 op maandag 21 mei onderwerp van vandalisme geweest. Volgens general manager Robert Pelt hebben vooral de kleine jonge dieren heel veel last van de stress en is er veel schade. De vandalen hadden ook de waterkraan op de kinderboerderij opengedraaid waardoor alles onder water kwam te staan... Op beelden van bewakingscamera's is te zien dat vier jongens het park uitrennen... nadat medewerkers voorbij kwamen tijdens hun inspectieronde. Maar helaas zijn de beelden van deze vier heren... niet duidelijk genoeg om iemand echt zo te herkennen. Dus mocht u nou iets meer weten hiervan dan wordt u opgeroepen om dit bij de politie te melden. En u kunt hen bereiken op het uh, nummer 0900 8844. Oh, eens even kijken. Een 50-jarige fietster is woensdagmiddag gewond geraakt... bij een verkeersongeval in Zandvoort. In de Maristraat werd de vrouw rond kwart over twee van achteren aangereden... door een oudere, oudere automobilist waarna ze ongelukkig ten val kwam. Politie en ambulance kwamen ter plaatse om hulp te bieden en de vrouw is na de eerste zorg naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere behandeling. Het rijbewijs van de 90 jaar oude man is na het ongeval ingevorderd en de man is meegenomen naar het politiebureau voor een verklaring. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. Het Nova College Maritiem houdt op maandag 28 mei een extra informatiemiddag. Dus mocht je nu bezig zijn met je examens en je hebt nog geen idee wat je wil... misschien kun je daar eens langs gaan. 28 mei. Uh, leerlingen die belangstelling hebben voor een mbo-opleiding in de zeevaart of binnenvaart... zijn welkom van 4 tot 8 uur bij het Nova College Maritiem... aan de Kanaalstraat 7 in Amuiden. Deze opleidingen zijn bij uitstek geschikt voor avontuurlijke jongeren. die een grote kans op een stageplek en op werk belangrijk vinden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via e-mail maritiemapenstaartje.novacollege.nl. Tot zover het regionale nieuws. ZFM luncht dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, ja, we begonnen vandaag lekker zonnig, maar uh, ja, er zijn inmiddels al wat stapelwolken langs geweest. En het gaat vanmiddag tot enkele regen- en onweersbuien komen. En die kunnen in potentie, dit kunnen in potentie zware buien zijn, met kans op veel regenwater in korte tijd, hagel- en zelfs windstoten. De temperatuur stijgt desondanks naar zo'n 24 graden en er waait een matige oost- tot noordoostenwind. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt met nog kans op buien en vanavond is er ook nog kans op onweer. Het koelt af na een graad of 16. Morgen dan schijnt geregeld de zon, maar er is ook nog altijd een buienkans met later op de dag lokaal onweer. Het wordt maximaal 24 graden en er waait een zwakke tot hooguit matige oostenwind. In het weekend nemen de buienkansen af en schijnt de zon flink. De temperaturen gaan verder omhoog en liggen dit weekend zelfs tussen de 26 en de 28 graden. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Like today. So you got me feeling lifted like out of space. You got that profoundness, like the lip bits are crazy. I just love like the bass So you got me feeling lifted like outer space You got that profoundness like the lyrics are great I just wanna write you cause You're my favorite song You're my favorite song You're my favorite song Sidekicks is dat, je, uh, dat ze allemaal een eigen ding hebben. Is dat zo? Ja, de, de, de, jij en Ron zijn over het algemeen uh, toch uh, ja, wat apart... Ja. Zeg maar, er komen toch dan best wel apart, ook bij Ron, we komen best wel aparte dingen naar voren. Ja. Nou, Web is natuurlijk echt ons salmeisje. Ons ja, dus, ja, uh, ja. Dat, ja. Uh, maar dat is ook verkopend recht. Ja. En die heeft dan weer een keuze. Op dat. En bij Ansluit ligt het over het algemeen weer wat steviger natuurlijk. Want ja. is weer, ja, ja. De, de, de metalen dame, hè? Dus de, de, de metal. Ja, ja, ja, ja. ja. Helaas uh, is er de afgelopen week iets misgegaan met de metal uitzending. Maar als alles goed gaat. En als alles volgens planning verloopt, zijn we de dinsdag, is er weer een, uh, een aflevering nou, van oh, metal. Ik heb toch zat metal gehoord afgelopen dinsdag toch? Dinsdag? Ja. Toen was het er helemaal niet? Nou, de, ik heb metal gehoord hoor. Oh? Ja. Oh. Dat ik... ging uh, rond uh, de raadsvergadering heen. Oh? Ja. Oh, wat lekker. Nou, want ik dacht nog van jeetje, is dat niet een beetje heftig om, uh, om in de schorsing te draaien? Nou, dan heeft iemand waarschijnlijk gewoon een non-stop aangezet. Maar goed. Ja, dat uh, denk ik, ja. Maar in ieder geval, aanstaande dinsdag dan ja. uh, komt die hele uitzending. En dat oh, is. Uh, okay. Dan gaan we weer eens on zonder onderbrekingen en zonder storing en wat dan ook gaan we dat doen. Ja. Uh, en uh, en uh, de, ik hoop het gewoon, want dat is wel. Uh, ja, ze heeft er gewoon veel werk aan. Dat is leuk. Tuurlijk, het, uh, ja. goed, uh, we hebben het over geen lompen, maar zware metalen. Dinsdag dus weer. En, ja. Uh, nou ja, ik, ik wou dus zeggen. Uh, ja. Wat was dit wat jij nu eraan draaien was? Oh, dit, dit is Piet Philly. Piet Philly? Ja, ja, ja. Uh, hij was uh, 5 mei samen met zijn grote vriend uh, Alain Clark. Ja. Uh, waren ze op het uh, festival in Haarlem. Ja. En ik vind deze man zo bijzonder. Oh. Ja, ik, ik vind het heerlijk zijn muziek. En zijn ja. stem uh, vind ik heel aangenaam om naar te luisteren. Ja, ja. Dus uh, ja. Oké. Okay. Ja, vandaar. Nee, echt een favorietje van me. Nou, hartstikke leuk, toch? Ja. Dat ja. moet kunnen in ja. dit land. Ja. Ja. Goed. <laughs> Piet <laughs> Vili dus een favorite song. Nou, ik heb nog een paar plaatjes voor u. En uh, dit had ik eigenlijk na Hennie Rukert willen draaien. Maar dat ging niet helemaal zoals het moest gaan. Maar het uh, maakt niet uit. Dit is wel uh, Bram Vermeulen. En het nummer heet De Wedstrijd.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 Het is een wedstrijd, het is een wedstrijd die je niet willen kan Het is een wedstrijd, het is een wedstrijd, het is een wedstrijd die je niet willen kan Zie je die kringen daar in het water, verreweg het verst van iedereen Zeker honderd meter ver en met de zwaarste steen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 Papa kijkt dan, papa kijkt dan, papa kijkt dan naar mij. Papa kijkt dan, papa kijkt dan, papa kijkt dan naar mij. Wie is hier bang in het donker? Nou, hij is het zeker niet. In het donker lijkt alles wel anders, maar dat komt alleen omdat je niks ziet. Kijk dan, kijk dan, kijk dan. Het is een wedstrijd, het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd, en niemand winnen kan. Het is een wedstrijd, het is een wedstrijd. En het gaat maar tegen één man. Papa, kijk dan, papa, kijk dan. Eindelijk keek, was alles al voorbij man Bram Vermeulen... ...ook helaas al lang niet meer onder ons... ...maar wat heeft die man toch een heerlijke muziek geschreven... ...ooit natuurlijk eens een deel van de duo... ...Nederlands Hoop met Freek de Jonge... ...maar uh, wat een muzikaal brein had die man... ...het liedje heette De Wedstrijd... ...Bram Vermeulen... ...en nu iets helemaal nieuws... ...jawel... Nou, dit was nog applaus voor Bram, hoor. Dat je niet denkt. hé, uh, hey, <laughs> nee. <laughs> dat nog, dat je denkt, Ik dat zat ook niet. al vol spanning. Dit, dit is mooi. Dit is direct samen met Dionne. En dit is heel apart. Dat is ook heel mooi. Luister. Direct. En Dionne. Zo heet de zangeres. Het is goed om je bij mijn te Again. Babe, I missed your laughter. It never passed me by. If only you could feel the spirit in yourself. You'd never have a weary day. to this one was dat? Direct. Uh, en uh, ja, ik vind hij, de band is aardig veranderd. Het was natuurlijk echt een, een, een, een rockband. Maar ze zijn toch een beetje een andere kant op gegaan en ik vind ze toch steeds lekker. Direct samen met zangeres Dion en Love In Kind. Zo heet het. Hé, hey, alweer een koen. Lane, yeah, away. <laughs> Heb jij trouwens last van Hooijepoort? Nee. Ik lees net, als je last hebt van hooikoorts, moet je een pissenbed eten. Oh. Nou, eet smakelijk dan. He, de heerlijk lunchje. Ja. ja. anti lunch. Ja. Nou, ja. doe mij maar een broodje. He, met nou, een even... eentje ertussen? Nee, dankjewel. Ik <laughs> niet wow. He? aan het denken, zeg. Wow. Oh. Maar goed, het programma zit er wel weer op. Ja, dat dan weer wel. Ja. ja. We hebben het weer ja, gered, he? we hebben het weer ja. Weer gered he, vandaag. Ja, die twee oude kanarissen doen het nog goed, hè? Ja. <laughs> ja, ja. En eh, het ergste is, of nou. nou ja, het ergste ik moet nog twee uur. Ja, jij wel, ja. Dus ik moet nog door. Ik ga lekker naar huis om te knikkeren. Oh. Nou ja. Komt Nou ja. Komt helemaal goed. Vast hey, hey, wel. Ja. Ga jij maar knikken? Ik ga knikken. Ja. Okay. <laughs> en ik ga nog uh, twee uur lang uh, matchbox doen. Tenminste, als ik hem kan vinden. <laughs> ja, ja, ik nog heb nog anders op. nog wel een aansteker voor je. Hoor. Oh ja, dat ja. kan wel. Volgende week is hij er zelf weer, hè? onze Bart. Dus euh, dan ben ik gewoon weer vrij na twee uur. Maar volgende week is hij er zelf weer. En vandaag euh, doen we het nog één keer voor Bart. Neem we nog één keer waar zijn fantastische muziekprogramma Matchbox. Dat straks tussen twee en vier. Dolly, ik ga jou hartelijk danken voor jouw bijdrage van vandaag. En ik dank jou dat ik weer mocht komen. Ja, ja, jouw toestemming. Ja, je weet, het, uh, je weet het maar nooit, hè. Nee? Met wat er af en toe uit mijn mondje vloept. Ja, Dan denk ja, ja, ik wel ja, eens van... Ja, ja, nou, als ja, ik volgende week nog wat komen. Nou, nou, nou, nou, nou. nou. Ja, dat is niet aan mij zo'n het besturen. Oké. Okay. Uh, ik vind alles best. <laughs> <laughs> nou ja, je bent wel uh, chef van, uh, van Port Lunch, hè. Oh, is dat zo? Ja, toch? Jij bent de uh, programma-coördinator. Oh, ja. ja. Ja. Het is uh, een zware last op mijn op mijn, tere schouwertjes. ja. We gaan er vandoor. Eh, ja. Jij gaat er vandoor. Ik ga ja. nog even lekker door met twee uurtjes uh, uh, matchbox en uh, de, oftewel Muziek Boulevard Live matchbox. Uh, en uh, nou, er zal vast wel weer een heleboel leuke muziek in zitten. Daar ben ik van overtuigd. Maar niet dus zo leuk als net. Hmm. Alhoewel, nee hoor, ah, zijn ah, programma's nee. zijn hartstikke goed. Hartstikke goed. Ja, zeker weten. Hey, ik ga eventjes, uh, even de benen strekken, even lucht happen. Ja, ja, ja, ja. Sigaretten roken. Nou, ja. dat nou niet. Hey, bedankt voor het luisteren. Oh, het oh, plaatje is al afgelopen. Ja, het, het is al afgelopen. Weer. Ja, Je hebt oh. een kort plaatje. Een kort plaatje, kort heb, kort je een plaatje gemaakt? heb ik gemaakt. Dat let ik wel even. Ik zal eens bellen met die racoon of ze voort daar geen langere nummers kan kunnen ja, ja, ja. Ik ja. heb hem speciaal kort gemaakt. Ja. Ja. Oh, jij hebt hem kort gemaakt. Ja. Ik had hem kort gemaakt. Hij maakt overal korte metten ja. mee, die man. Ja, nou ja. ja. Nou ja, nou, ja, ja oké. Okay. Hou je tijd over. Ja. Hou het tijd over. Ja, maar goed. Fijn dat u geluisterd heeft. En, uh, we zijn er volgende week natuurlijk weer, hè? Ja. Morgen nog jij nog even met uh, voor Sport. Ja, ook, ja, ook dat voor Lunch Sport. Tjoe, en dan dinsdag... Uh, ben, je, ben je dinsdag weer met Beb? Uh, nee, oh, dat gaat niet. Beb nee, gaat, Beb weg, Beb gaat weg. kom je met Angela. Kom ik weer met Angela. Ah, oh, oké. Okay. Ja. Nou, en dan ben we ben hebben we, we. daarna nog finieljaren. Nou ja, wat gezelligheid. Ook. Ja, het wordt weer een leuke dag die dinsdag. Ja, ja echt nou, wel. Ik zou nou. zeggen, welterust allemaal en. We Rust Tot, je tot, je Tot <laughs> straks. Dag. We swore we travel.